In een sporthal in Steenbergen in Brabant is gisteravond de informatiebijeenkomst over de opvang van vluchtelingen in de gemeente ruwmoedig verlopen. De burgemeester werd uitgejouwd en later werd mensen het spreken onmogelijk gemaakt door joelende tegenstanders. De gemeente heeft plannen om in Steenbergen 600 asielzoekers op te vangen. Een deel van de inwoners van Steenbergen is daar fel op tegen. Mondskanselier Merkel heeft de Israëlische premier Netanjauw terecht terechtgewezen vanwege zijn uitspraken over de holocaust.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 In sectoren waar meer vrouwen werken, zoals de zorg en het onderwijs, krijgen minder mensen een auto van de zaak. Overigens zijn er niet veel lease-auto's op de weg. Van de bijna 8 miljoen werknemers in Nederland heeft zo'n 7% een auto van de zaak. Het Nuance Solar Team van de TU Delft heeft de World Solar Challenge in Australië gewonnen. Het is de zesde keer dat de studenten uit Delft de titel bij de race voor zonneauto's in de wacht slepen. De Solar Challenge race over 3000 kilometer voert van Darwin naar Adelaide dwars door de Australische woestijn. Het weer bewolkt wat lichte regen of motregen. Vanmiddag wordt het droog. In het westen soms wat zon. En het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het. DFM Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A13. Den haag richting Rotterdam. Voor de Alfred Berkel en reis 10 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook staat dicht. Ook veel vertraging op de A27. Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Nieuwendijk, 16 kilometer, en op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam, voor knooppunt Vaanplein, 16 kilometer na een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En dan uh, wordt dat ook met de burgers nog een soort inspraakavond. Hoewel, ik, ik durf niet... Nou, dat, dat is het grote nou, nou, probleem, nou, nou, nou... Mededeling. Er We spraken over een inspraakavond, maar het is meer een toehooravond. Ik denk... dat nou, ik dus hoor uit vele gemeenten. Ja, maar, ja. Maar, maar dan moet je wel zeker weten dat hier vluchtelingen komen in antwoord. Ja, maar ik, ik ben er even... Uh, ik heb begrepen dat ze daar wel van uitgegaan zijn. En, uh, zijn verhaal was wat wij zouden... Want het zijn altijd op twee manieren. Ja, wel, ja, ik zit hier nou op jouw plaats, sorry. ja. Maar, ja, ik wil het zeggen. Nee, van, uh, <laughs> maar er zijn er dus twee. En dat ja. is dat uh, de, degene die uitgeprocedeerd zijn, om die zo snel mogelijk inderdaad nu een opvang te geven, zodat er ruimte komt. En Klok. dat wordt dan gepres gepresenteerd ja. van, hebben ja. we die ruimte? Klopt ja. dit? Dat klopt, maar uh, uh, je moet me niet vragen welke ruimte, want dat weten wij nee. ook niet. Nee. En uh, uh, ik weet wel dat het niet over hond honderdtallen gaat, maar over tientallen. Ja. He, wat, wat, soms is het natuurlijk een hele kleine gemeente. Ja, ja. Ja. Maar ja goed, een dorp. Het is de geen oranje hier, hè? He? Uh, ja, ja. ja, het we, is geen oranje hier, hè? Dus krijgt hebben het jaar Ja, maar dat is weer ja, teruggedraaid. Is weer teruggedraaid maar... Dat uh, de Excuses voor gebouwen en uh, dergelijke. Maar wat, wat ik nou zo apart vind... Hè? We, praat, uh, we zijn een democratie in ja. Nederland. Tenminste, ja. dat denken we met z'n allen. Ja. En dan zie je dus dat er een plan wordt gemaakt. Het wordt helemaal bekokstoofd. En dan is er een, een inspraakavond. Maar dat is...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 dan zijn mensen wel eerder geneigd om dat te steunen. Precies. Dan Zeker aan de voorkant, juist, ja. juist. Maar dat is informeren. Ja, dat ja, is informeren, ja, maar dan moet je niet al alles pan klaar hebben... en nee. geen nee. enkele mogelijkheid nee. meer tot wijze. Nee. nee, het is niet tekenen. Ja. dat daarom je Daarom zei ik dat ook, hè, ja. van, je moet aan de voorkant de burger erbij betrekken. Ja. Niet aan de achterkant, want nee, dan is het precies. al zo dat het daar komt. Nee, maar het moet ook draagkracht hebben. Juist, he, dit juist daarom. Ja. En dan krijg ja. je draagkracht. Maar als je het andersom gaat, doen, niet.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 Moet je beginnen. Maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk wel... toch een, een, een beetje een historie... van het opnemen van vluchtelingen wij in ja. Zandvoort. Ja. ja, we hebben best wel ja, een ja, ja. historie, ja, zeker. Zeker, ja. zeker. We hebben de, de, de, ja, de, de, de Georgiërs, en ja. de Belgen gehad... Ja. en de Georgiërs. En, uh, en die waren welkom. Ja. ja maar, de maar goed, het... Maar Joegoslaven hebben he ja, helemaal maar, geïntegreerd. logisch ja. nadenkt natuurlijk. Dat was een heel andere tijd waar we nu in leven natuurlijk. De tijd is... het de denkvermogen is anders... <tie> En dat, en dat komt ook door de digitale snelweg. Televisie. He. Je gaat heel snel het nieuws binnen. Dat is waar. En vroeger had je dat niet. En, en je krijgt de voor's en de tegens meteen op een juist, bordje. Juist, En, ja. en dat zat je vroeger. In die tijd had je dat natuurlijk nee. niet. Maar het vreemde is van deze tijd is dat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 Dat was dat begin vorig jaar al, in 2014, Ja, in Ja, dat ik. we hadden ja, al heel het. veel bootvluchtelingen. Ja. Ja. En toen was het van, ja dat is Griekenlandse probleem. Ja. Nee, nee, dat nee, nee, zeldig, jouw nee het, is, ja, het is een Europees probleem hè, ja, op En degenen die daar verantwoordelijk voor waren, die hadden kunnen bedenken dat het inderdaad zich uitbreidt als een olievlek. Ja. Ja. Ja. ja, en het is zo jammer dat, dat er zo uh, negatief uh, in de pers over is. Hè? Je hoeft maar een televisiezender op te zetten... of de negati negativiteitspunt op je af. Ja, maar het probleem van is... Van vluchtelingen. En nee, als je nou eens na, na gaat denken... stel je voor dat er, dat er hier oorlogs zou uitbreken. Ja, exact. Ja. Jij moet vluchten. En er is, een, uh, er is geen land die jou wil opnemen. Nee. Dat ze ja, zeggen hoe, van, bekijk het maar even. Hoe voelt het, het dan voor hebt jezelf? Echte oorlogsvluchtelingen. En ja. je hebt die hele grote groep van jonge mannen... tussen de 20 en de 40 Die... Voor zichzelf maar besluit om ergens anders in, in Europa hun leven te gaan voortzetten. De economische vluchtelingen. Ja, nou kijk, dat vlucht moet vlucht, natuurlijk gescheiden gaan worden. Die he, die op die een of andere manier. Die moeten er onder thuis geplukt ja. worden. Want dat klopt natuurlijk niet. Maar dit is natuurlijk ook. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk hebben wij dat als Nederlanders ook uh, gedaan. He. Wij zijn, wij zijn naar Amerika gegaan. Want daar, daar ligt het gouden ei. Ja.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 In een, met een pakket... die mensen die, die, die in, in de bijstand leven... niet eens hebben. Ja. Die krijgen minder dan ja. een vluchteling. Die ja, maar, een, maar vaak hoor je ook wel eens... Nee, nee maar vaak ja, hoor je ook wel eens... He, wij, wij hebben plichten... en uh, uh, de gelukszoekers... He, dan, dan noem ik even de gelukszoekers... He, die hebben alleen maar rechten... Ja, dat klopt. Nou, daar moet natuurlijk duidelijk En, en daar moet een duidelijk, duidelijk onderscheid in je gemaakt worden. En, en, en, en, en, en, en ja, dat moet gaan veranderen. Maar is dat niet in alles, in de hele samenleving altijd dat je goed moet kijken? Mensen in de bijstand. Kijken als je goed, alsjeblieft goed moet. En gelukkig naar gaan ze dat nou met... doen, hè? Precies, is het plan, hè? Het is het plan. is over het verzoberen van versoberen, de van ja. de hulp. Maar ja aan de andere kant. Maar wat is nou, verzoberen? Wat, meer wat politieke is uitspraak is, is het hoor. Dus, ja, we verzoberen, uh, dat, dat houdt in, uh, je krijgt een basisuitkering, nou daar wordt alles van afgetrokken, en dan hou je dit over. Ja. Dus zelfs, kijk, en wij moeten het zelf gaan betalen, dan wordt het automatisch gedaan. Ja, dus uiteindelijk kan, dat, is het geen verzoberen, het blijft gewoon hetzelfde. ja,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 Maar ze krijgen gaat, het precies hetzelfde. Uh, hoe gaat dat ja, ga in precies. Zandvoort? Is daar al over gepraat? Hoe dat, uh, je kunt natuurlijk zeggen... wij uh, gaan zoveel vluchtelingen opvangen. Ik noem maar iets. Hoe gaat uh, de financiële kant daar uh, gebeuren? Nee, nee, er is nog we helemaal niet, niet over gesproken. Over nee. Nee, nee, maar, uh, uh, uh, kijk, als je... Uh, uh, uh, als gemeente... He, dan zeg ik gewoon in het algemeen even... want we weten helemaal nog niet of wij wel vluchtelingen gaan opvangen. Dat weten we helemaal nog niet. We we hebben... Wanneer komt daar nou duidelijkheid over? Ik dacht deze week. Uh, ja, ja, ja... Locaties misschien welke eventueel geschikt zou zijn om vluchtelingen op te vangen. Maar het aantal... Het resultaat van het overleg wat de burgemeesters in het regionale overleg hebben gedaan. Dat heb ik begrepen. Klopt, hè? Klopt, ja. Dan kan er van alles Wat? nog uitkomen. Ja, maar het kan ook uitkomen dat er helemaal geen vluchtelingen nee, genoeg vormen. Alles staat nog open, maar... Weet ik niet. Ja, ja. Okay. ja, klopt, ja. Maar we hadden het net over anticiperen. Dus misschien ja. kan de gemeente wel gaan anticiperen... op het feit dat ze er wel komen en hoe dat financieel geregeld gaat worden. Uh, ja, dat zal zeker moeten. Hè. Maar ja, dat is, dat is landelijke wetgeving op dat gebied natuurlijk weer. Hè. En dan ga je daar weer naar kijken. Van, uh, Het is goed dat wij die tientallen opnemen. Hè? en. en uh, Laten we zeggen dat ze tijdelijk blijven voor een jaar. Nou, dan zou je ze toch een inkomen moeten geven. Nou, dat komt dan uit, uit de gemeentekas. En dat komt basis. dan uit de gemeentekas. Ja. Nou, kijk, en daar moet een oplossing voor gevonden worden. Dat er, dat er een wettelijke basis is. Dat je daarvoor een zakgeld krijgt uit Den Haag. Dat vind ik wel. Want ik vind niet dat, dat, uh, dat jij het... en ik dat moeten betalen op dit dat moment. Er, Want je betaalt het uiteindelijk niet, al. Oh. nog niet zo geregeld op dit moment? Nee, niet dat ik weet. Dus dat zou, daar ligt nog een taak voor jullie om te kijken hoe je dat gaat... Uh... Ja. ja, maar ja, goed, dan zit je toch op landelijke wetgeving waarschijnlijk. Hè? Hoe zit dat die in dat andere dan gemeentes zegt... die dit al wel hebben dan? Geen idee. Geen idee. Daar hoor je van niets even... over. Kwestie van even is even goede, het is wel een goede om dat eens uit te zoeken. Ja, van, ik zou... uh, uh, hoe werkt dat nou bij een andere gemeente? Gaat jullie, het kunnen nou gewoon oranje, uit je... jullie kunnen Oranje even bellen. Ja, maar daar heb je de honderden in... Nee, maar goed, even vragen hoe het op zich geregeld is. Ja, nou, ik weet Oranje, dat, dat, dat, dat, oh, wordt, ja, gehuurd, dat ja. wordt gehuurd van de staat. Nee, maar dat, ja, maar dat, dat, dat valt onder het CoA. Dat is heel wat anders, ja. het ja. valt onder de, color color color. En ja, de CoA. En CoA heeft een zak geld en daaruit wordt dus, het gefinancierd. En dat, is straks in zo en dat zal die... misschien hier ook zo zijn. Ja. Hè? Dat de CoA zegt van, nou jullie hebben er twintig, kosten al aan dit. Ja, maar ja, het is ja, natuurlijk dat. wel leuk om dat van tevoren te weten als gemeente, toch? Ja, ja, ja, ja. En als meneer nou, beetje, als meneer, Baten, Dat bedoel ik nou met... met eh, we zitten hierover te ja, nee, praten. Nee, dat maar, bedoel maar, ik maar, nou met voorlichtingen vanuit de gemeente. Van hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaat dat in het algemeen? Ja. He, en, en wat zijn de plannen daarover? Want een stukje voorlichting richting de burgers... Houdt dat is heel, heel belangrijk. Spanning. Dat is het belangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Een goede maar voorlichting ja, naar de burger. Zodat de burger niet achter, in één keer achter nee, wordt. Dat de gemeenteraad zelf nog niet weet. Nee, ja. nee. Dat is wel apart. Nee. Het is wel jullie taak om daar nu eens rappig achteraan te gaan. Nou, nou, maar dat is, de, COA, de COA betaalt natuurlijk een x-bedrag. Voor zoveel uh, uh, vluchtelingen die je opneemt, die betaalt de COA. En de COA wordt weer gefinancierd door het Rijk. Ja. Zo ja, weet ik het is, dat. Het is geen simpel uh, probleem. Een... En verblijfstatus. En verblijfstatus. De niet op. De, en verblijfstatus dat nee. is een ondervaal. Ja, ja precies. Mensen die uitgebrood ja, zijn. Uh, en die, ja. die, uh, ja. die hier mogen blijven. Dat is een heel ondervaal. Dan ja. gaat, gaat het nu even niet. Nee. Om. Nee. Nee. Zijn er nog andere dingen in de gemeente waarvan uh, u zegt... Nou, dat wil ik eigenlijk ook nog wel even kwijt. Want er zijn uh, toch wel erg leuke ontwikkelingen. Of ben ik nu Old een items. beetje auto-optimistisch? Hoort item. hoort item. De krog gaat omgedraaid worden. Ja, Daar gaan we het zo meteen even over hebben met, uh, en dat met is, de wethouder die inmiddels... En over... dat riepen wij al een paar jaar geleden dat dat moest gebeuren. Ja. Dat gaat gebeuren. Met en nou dat gaat het gebeuren. Ja. Ja, ja. En, uh, het is alleen, ja, je moet wel kijken. Nu, nu gaat het verkeer natuurlijk langs de school, he? Het verkeer gaat? Het, het, het zware verkeer. Ja. Dat gaat straks langs de school natuurlijk straks. Wacht even, nu toch ook? Dat is gevaar. Nou, nee. Nu kom je de Oranjestraat naar beneden. Nee, maar vaak gingen ze ook wel de Krocht en hup, zo weer dan over. Via ja, de Krocht, ja, ja, via de als... de Krocht Kijk voor Nu na... Na... moeten ze dus, uh, ze de de het Raadhuisplein, richting uh, de scholengroep. Ja. Of de Oranjestraat nee. naar boven. Of de Oranjestraat naar boven, dat kan ook, ja. Nee, die gaat maar beneden. Nee, die nee, gaat naar beneden. Nee, die wordt ook omgedraaid. Nee, nee, die wordt niet in... omgedraaid. Pardon? We hebben het al voor voorlichting, dus <tot> we, we moeten nog ongeraad. heel veel doen. Aan is, dat iedereen weet dat de Oranje straat omhoog gaat. Waar is Gerard? Ja? Nee, dat gaan we zo meteen. Nee. De Oranje straat nee. wordt niet omgedraaid, toch? Nee. Nee. nee. Wordt niet omgedraaid? Ja. ja. Oh, het staat verkeerd, staat verkeerd in de krant? Ja. Oké. Okay. Nou, zeggen, dus, dus een hoofdstuk voorlichting, hè? Ja. Dus heb ik toch duidelijk gelezen. Oh, dan, dan hebben we straks een leuk item om even over te babbelen. Die vrouw. Hadden we toch al. Ja, hadden we toch ja, al. Ja, ja, ja. Oh kort, nou ja, dat het was. ja, ja, dan, dat zeg ik nou net, hè? Is uh, dat niet gebeurd? Ja, maar goed, ja, nou, okay. nou, dat Maar dat uh, dat, uh, dat jullie straks dat uh, moeten we nog weg helemaal weghalen op de, op de radio. Ja, want, ja, want, en Rob, we ja. hebben toch wel heel wat op te lossen hier. Straks. Nou, wel, ja, he, of, ja, ja, ja. Dus elke keer, he, elke keer, elke ja. keer toch? Wij gaan uh, dit onderwerp afsluiten. Willem Papels, sociaal antwoord. Bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Even over de discussie over de En veel wijsheid, te mensen met de gemeente en jou. Namens de gemeente, maar. Ja, ik snap ik denk wat je dat bedoelt. Die dat hard en hard nodig. Heeft. Ja, ja, ja, zeker weten. Ja. Nou, hartelijk bedankt en tot de volgende Dankjewel. keer. Ja, wel. Luister, ik wil het met Claire. Goed. Nou, ja, dat is grappig, Dat had ik ook gelezen, namelijk. to be sold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 Uh, dat klopt. Um, ik, maar het, het lastige is even, ik heb dus niet uh, dit ambtelijk nee, ja. uh, voorbereid nee, of besproken, dus ik, ik vind ook. het een beetje gevaarlijk dat ik zeg nee. maar antwoorden gegeven waar ik ja. weet dat Liesbeth nee. Jalik daar heel goed over na heeft gedacht. Ja.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 every day En laatste deel van Goedemorgen's Antwoord vanuit ja. Hotel Hoogland. Dankjewoes, Griekspoor is inmiddels van uh, ah, koffie. Oh. Uh, weer verder op deze vrije zaterdag. En uh, dat betekent dat Gerrit Kuipers nog even hier blijft voor dat uh, laatste ja. issues. Voor de beantwoorden van nog wat andere vragen, ja. want we hebben er nog wel een paar. Het, uh, het evalueren van bijvoorbeeld uh, de celletjes op de boulevard. Ja, de kiosken. De kiosken, ja.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 er wel binnenzetten, maar volgens was er al slecht weer, was, was er eigenlijk geen, geen ja. ruimte meer, ja. dus ze moesten bijna automatisch sluiten. Erg daardoor, ver van elkaar afstaan, ja. De openingstijden daar hebben we het met elkaar over gehad. Dat ja, je, je moet toch, natuurlijk, als ze er staan, dan moet je wel zorgen dat ze bemand beman zijn. Nou, en dat is ook, ook een belangrijk doen, ding. Ja. En we hadden eigenlijk met elkaar afgesproken, ze zouden voor de periode waarin ze stonden, zouden ze gewoon per, hè, permanent bemand zijn. Maar in de praktijk hebben we toch een paar weken heel slecht weer gehad. Ja. Dat is ook de reden geweest dat we nog twee weken door zijn gegaan, om wel een, een, een redelijke periode te hebben om te kunnen toetsen, maar in de praktijk is dat voor de gebruikers toch wel heel lastig geweest? Dus als het hard waaide, dan waaide de kledingrekken om. En dus en een aantal kun je dingen hebben we. Nou, daar ja. hebben we van geleerd.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 die, die komt oorspronkelijk uit een plaatsje in Zuid-Frankrijk, Fréjus.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 Uh, maar hoe dat moet, dat gaan we nu allemaal uitzoeken. Ja, met daar elkaar staat, er valt natuurlijk alles mee. Of zo'n ondernemer ja. dat dus wil en daar ja. brood in zit. Want ja. als die wegblijven... En of je het betaalbaar is. Bedenken wat je wil natuurlijk. Ja. Ja. Nou, we hebben nog wel een vraag. Um, er is een poosje geleden is uh, het hele pop-up uh, gebeuren in ja. Zandvoort. Uh, ja. uh, uh, met veel bombardie van de grond gekomen en zo. Hoe staat het er eigenlijk mee? Want volgens mij is de kwartiermaker. Na een poosje was hij weer weg. En eigenlijk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 doen bij vergunning, verlening en bij handel. En, en hoe moet niet dat... oeverloos lang, want exact. dan is het Dus laat. we hebben uh, onder andere afspraak gemaakt, als iets pop-up is, hoe gaan we daar dan mee om? En dan ja, hebben we ja. heel keurig afspraak wat processen. Dus u moet bij Pascal Spijkerman maar of Helianse zijn. Ja, precies, dat zijn dus, uh, dus voor iedereen die dus ja. denkt, ik heb uh, nog wel een leuk idee. Uh, voor maar loopt u naar het loket op het gemeentehuis, ja. dan bent u ook dat op de goede plek. Kom verder, ja. En dan maak ik even het bruggetje, dat is er dus nog, hè? Het loket Zeker, uh, dat is er, absoluut. Zandvoort. En dat, dat blijft ook zo. Dat blijft ook zo. We hebben het gehad over de promotie van Zandvoort,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 Ja, we zitten daar goed zijn er tevreden mee, begrijp ja. heb ik dus. Ja. Ja. Oké, okay. we zijn uh, er bijna door. Dank weer voor alle informatie en uh, het enthousiasme ja. waar ook ja. gebracht wordt. Wij wensen ook u veel wijsheid. Ja. Dat hadden we bij Sociaal Zand vooral. Want er staan toch nog wel wat dingen op stapel die echt wijsheid ja. vragen, neem ja. ik aan. Dank daarvoor en dank geval, uh, voor het de, de kop alle ambtenaren naar, naar Haarlem is even wat genuanceerder. Nu. Die is iets genuanceerder dan die daar staat, zeker. Dat is mooi. Ja. Ik zou toch nog eens even met de media gaan praten, want er zijn nu wel twee dingen die niet heel, helemaal ja. kloppen, toch? Maar dat, maar dat heb je met journalisten altijd. Loop eens even horen, binnen en zeg: Ik wil graag toch wel even. Ja? Ik ja, zal het doen. Dus bedankt uh, voor je moeite om hier te komen. En, ja, goed weekend en uh, graag tot de volgende keer. Ja, tot de volgende, volgende keer. Weer. Dank u